7 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. GGD's moeten toch meer mensen gaan bellen om corona op te sporen. Het heeft het RIVM vanmiddag gezegd in een webinar met GGD-artsen. Het meldt nieuwsuur. Er was de afgelopen weken veel kritiek op het contactonderzoek rond iemand die met corona is besmet. De GGD zou de besmettingen niet actief genoeg opsporen. Volgens het nieuwe advies van het RIVM moeten nauwe contacten rond een besmet persoon na een week een controle krijgen. Zandvoort stopt met een proef waarbij mensen op het strand gebruik mochten maken van toiletten van strandtenten. En ondernemers op het strand mochten zetten. De gemeente is teruggevloten door minister Grapperhaus. De strandtenthouders zijn teleurgesteld. En ze zeggen dat het strand met het mooie weer van de komende dagen een groot openbaar toilet dreigt te worden. De bezoekregeling voor verpleeghuizen wordt uitgebreid. Volgens Haagse Bronnen maakt het kabinet dat rond deze tijd bekend... op de persconferentie over de coronamaatregelen. Als proef mag sinds vorige week in 26 verpleeghuizen... per bewoner één vaste bezoeker langskomen. Daar komen dus de komende tijd meer verpleeghuizen bij. Althans, als een verpleeghuis dat zelf wil. Voorwaarde is dat de instelling coronavrij is. En Amsterdam gaat mogelijk minder snel de coronamaatregelen versoepelen dan de rest van het land. Het ziet er naar uit dat restaurants en bioscopen op 1 juni onder voorwaarden weer open mogen. Burgemeester Halsema heeft tegen de gemeenteraad gezegd dat dat ook in Amsterdam gaat gebeuren. Maar met verdere stappen wil ze erg voorzichtig zijn. Halsema zegt dat in Amsterdam 800.000 mensen wonen op een klein oppervlak... met veel meer horeca en culturele instellingen dan andere steden. Ze wil voorkomen dat de stad een brandhaard wordt bij een tweede golf van besmettingen. Het weer. Vannacht een enkele misbank bij minima rond 9 graden. Morgen eerst zon, later wat stapelwolken en 20 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.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 Welkom bij ZFM ZFM Ik weet niet waarom je ontbijt Is dit voor one night? Of wil je mij nog zien morgenochtend wanneer de zon schijnt? Ben ik jouw zonneschijn? Ik, ik weet, weet niet waarom, waarom je ontbijt Is dit voor one night? Of wil dus je mij nog zien morgenochtend wanneer de zon schijnt? Ben ik jouw zonneschijn?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 Maak mijn oude ding boos We kennen elkaar langer dan vandaag, dit is simpel Blijf liggen, breng je morgen met de auto Ging Kisha en Gucci, dus mhm Ik weet, dus weet niet waarom je ontwerkt je Is dit voor one night? voel je mij Leuk nog z'n morgenochtend Wanneer de zon smijt? Ben ik jouw sunshine? Night. Ik zie meer dan dit in ons Weet niet waarom je ontwijkt. Is dit voor one night? voel je, je mij night night. nog z'n morgenochtend Wanneer de zon smijt? Ben ik jouw sunshine? Night. Jouw zonneschijn is ochtend ik stopt het. ik weet je heb al lang genoeg van valse beloften is mijn tijd en geld in hoog, oh, zo schaamteloos Maar het is nog niet te laat als je me maar gelooft ik trek mijn hoodie aan, alles die maat te groot neem je overal mee, we maken haters boos De bezems hebben never ever stof op jou want niemand naast je, boven of onder jou Ik heb iets opgebouwd, ik kan zeggen ben stabiel Wat echt is komt vanzelf, maar ik zoek stiekem naar iets riels. Ik zie zoveel meer in ons dan dit alleen Tunnelvisie op jou, ik blijf in mijn leen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 Ben ik, sunshine? ik zie meer dan dit in ons weet niet waarom je woont. Is dit voor one man? Door je naar jou zie je de zans Ben ik jouw sunshine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 ¿Qué ja ja ja ja ja Si yo pensaba arrugarme a tu lado. Dime qué ja ja ja ja ja Nadie ja acreditó. Esto era épico. Baby, ¿qué ha Wat er aan épico. Lo más seguro is dat we niet 70. En me met Als we gaan zoals we gaan, de 30%. En ik heb En ahora dat entiendo tus razones heb, is dat ik me kan ir fue tan difícil, maar we que seguir porque Want es is siempre. Cambiaste tan de repente para impresionar a la gente y ahora que estoy ausente dime que se siente dime, dime que, que ha pasado que ha pasado, pasado que ha pasado, pasado. Si yeah. yo pensaba Foto que tu hermana no somos Nueva York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 En uh, gisteren. Ja. Ik heb een te lage... Te lage krukken. Nee, <ilanceren> ja. die moeten allemaal voeten. Francisca <sklen> kan de voetjes niet kwijt op de. Ik bijna net. <sklen> <slang> zeg, gemaakt voor mensen van 2 meter en groter. Ja. <lacht> een hele, heulenlange lange benen. Gistermiddag zaten we bij Karakter. En Karakter is een hele bekende tent hier. Is helemaal nieuw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 Zela me pide een De la mañana casi explotarse y yo que soy bien difícil para dar brazo a torcer por por koi no le contesto. Pero me mando una foto en nube y por supuesto ah yo con pal de trago encima Acaban de bajarme una tarima Le mandé los mensajes directo por WhatsApp en dónde es que te veo en dónde es que tú estás yo que jure que nunca iba a volver a ver me siento llorando cada vez que Ik en la muerte toda la tristeza y los dolores de cabeza por una noche de placer rompe una promesa Cuando una mujer quiere algo convencer la muerte, yo que lo, juré, lo juré, que jamás iba a volverla a Pero según dice por ahí, en la vida todo es Hipnotizado me tienes, siempre pensando en tu fiel bebé. No me arrepiento de nada, pero lo pasado ya se fue. Ella me pidió Ja, Er staat hier een flinke bries en inderdaad het is net, het net is het, is net een warme föhnje rechts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 Dus ik kies hiervoor. Ben je wel een sportiever bezig, denk ik Ja, maar wij gaan ook elke morgen uh, sporten. Dus in de sportschool. Een prachtige sportschool. prachtige sportschool met allemaal vrolijke vriendelijke mensen. En uh, dat doen we dan uh, een uurtje, ruim een uurtje. En we hebben al gespind. Uh, e Eergisteren. En uh, nou, dat was ook wel pittig. En woensdag gaan we weer spinnen. Er staat op het bord hier. Like a souvenir, een ashtray. Kost 35 gulden.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 En je kan hier niks met euro's betalen, dus uh, als je naar ja, zou op vakantie wil, hou in de gaten dat je wel even wat, uh, wat geld uh, wisselt naar uh, Antibiaanse gulden. Naf heet dat, wist je dat? Naf? Ja, Naf. Nafje. Maar je kan hier alles met een kaart betalen. Binnen, het is wel heel zandag. grappig dat je 25 gulden je hebt. Ja. Dat wijst elkaar natuurlijk ook Ja. Ja. ik kan het wel en het is weer heel raar om alles in guldens te, te horen. Ja. Dat ja. moet zeggen van uh, dat is 12 guldens. Zal ja. ik Zo, het is, hele, het is een hele tocht. Ja, een hele uh, mobiele pin uit de maatje van Duimelpestel is kapot. Ja, We moeten die van, uh, van ons even te pakken. Dus dan gaan wij op de oude, maar met zijn manier. Zolang het werkt is het goed, hè? Ja, daar gaat, gaat het om.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 Ja. Want daar moest ik wel ineens aan denken. Maar maar ik vond het geweldig. Dat is leuk, hè? Heel mooie vissen zie je hier. Oh, ik heb nog nooit zo helder water gezien in mijn leven. Nee, het water is echt bizar, een bizarre kleur. Echt azuurblauw hè. Azuurblauw, ja. Of turquoise, hoe Tur noem je dat? Turquoise inderdaad, ja. nou, het is echt. En helemaal echt, je kan overal de bodem zien. Zo mooi, zo krachtig. Ik heb het nog nooit gezien dit. En natuurlijk heel en veel vissen. Prachtige blauwe, zilveren, witte, gele. Prachtig. Ik dacht, je alleen in koraalgebieden zag, maar nee het lijkt wel van die... Van die... Het is net of je in, in... een aquarium... Of in een ja. Of je in een ja. zit. Ja, of in, ja. ja, dat is waar. En bij ons, uh, in het, uh, bij de papagaios, heb je heel veel, heel veel vogeltjes, dus ook net uh, artis ja.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 Nou, we gaan er even over nadenken. Aunque ja. en estos Yo no sé lo que te hice pero perdóname si yo te fallé Mírame en los ojos dime algo no te calles. Als je pero hoy te necesito y no miras je me mist. Als je naar me me engaño, más solo dímelo, el daño ya se hizo y veo que no quieres compromiso. Cuando estés sola en la casa y recuerdes todo lo que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 Prettig bij playa Portomari. Best wel te krijgen hier. Niet zo duur nee, dat voelt Het is al een knijterdruk. En dan komt hij. Met de rosé. Kijk, dat is nog eens een timing. Nou ja, ik zeg eens even cheers. Daar gaat hij. Mm, heerlijk, heerlijk.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 Ja, ik vind het heerlijk, Heer herhaling van haar. je hier wel vaak? Ja, we hebben hier 26 jaar geleden anderhalf jaar gewoond. Oké. Okay. En voor mij was het na 26 jaar de eerste keer ook weer te komen. Ja. Oké. Okay. En, en, en is het dan heel herkenbaar nog? ja het is in het begin denk je even, maar ja, het is wel herkenbaar. Maar wel veel drukker. Veel ja. drukker. Ja, ja. ja. Maar zou niet terug willen? Nou, nee, ik heb al mijn kinderen Toen was ik nog jong, hè, toen uh, kon dat. Maar nee, nu niet meer. Nee? Nee. nee.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 Je zou echt naar Westpunt moeten gaan. Dan heb je ook Playa Forti. Daar ga je ook leuk over de zee en lekker eten. Het maakt een heerlijk eiland. Heerlijk eiland. Helemaal goed. Ja, hele goede vlucht. Dank wel. En geniet er nog even van vanmiddag. En doe het rustig aan. hè? Oké, bye-bye. Van wie is deze big? mali mali mali Waarom krijg ik je niet uit mijn hoofd? Aji, Aji, Als ik de dunia voor jou koop.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 Uh, misschien nog wat vrolijkheid, je weet het niet, maar het gaat helemaal goed komen.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 Los Flow, sesh, sesh, music. Dit me ni viro, ni viro, osuna.